City Dijkers met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de uitbraak van het apenpokkenvirus als internationale noodtoestand bestempeld. Het is de zevende keer dat een virusuitbraak die status krijgt. De laatste keer was met het coronavirus. Het is vooral een manier van de WHO om de wereld op te roepen om de apenpokkenuitbraak serieus te nemen. Er zijn zo'n 16.000 gevallen bekend. Vijf mensen zijn aan het virus overleden. Een paar duizend mensen hebben op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd... tegen de stikstofplannen van het kabinet. De demonstratie was een initiatief van actiegroep Samen voor Nederland... bekend van protesten tegen de coronamaatregelen. Na een bijeenkomst op de Dam, waar ook 15 trekkers en 10 vrachtwagens stonden... liepen de demonstranten een route door de stad. Veel demonstranten droegen een rode zakdoek en liepen met een omgekeerde Nederlandse vlag. Ook hadden ze spandoeken en borden met teksten als No Farmers, No Food... Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt de Russische beschietingen op de Oekraïnse havenstad Odessa schandalig en onaanvaardbaar. De haven werd vanmorgen aangevallen met twee raketten... uren nadat Rusland en Oekraïne een akkoord hadden gesloten over het hervatten van de graanexport via die haven van Odessa. Ook vandaag leidt vakantieverkeer tot urenlange files in het zuiden van Engeland... voor de oversteek naar het Europese vasteland... Reizigers staan net als gisteren urenlang vast voor de douane in de veerbootterminal bij Dover. Ook naar de Kanaaltunnel staan lange files, tot wel 7 uur lang. Ook op de snelwegen in Frankrijk en bij tunnels in Oostenrijk en Zwitserland was het vandaag druk. Het weer vanavond en vannacht verlopen rustig met lokaal mistbank. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen belooft het overal zonnig en zomers warm te worden van 26 graden aan zee tot 32 graden in Brabant.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 Under Girl, it's a new world hey, it's a mess out there They can leave, but we don't care We'll stay, I'm good right here I've been waiting for you all year Come play, like a mess right here Do whatever, I like it weird, okay And them disappear Say whatever you want to hear Just say Al heb je geen idee van de straat waar ik woon, alles toepat die zijn schoon. Naar mijn tuin, naar mijn huis, altijd is zo iemand thuis. Naar mijn achterbalkon, daar ligt ze nog altijd in de zon. Didi Janda. Neem maar trof ik zo een wende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. Ron komt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stickies, uit hun monden wolken rook. Sliepen zij op oliestook stook, op met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen.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 Krijg je spijt Want je bent me kwijt Pas achteraf krijg je spijt Me irrelevant insignificant. I won't call on you at all. Een hete zomer met GFM: Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Zijn dat alleen maar dromen? Samen voor altijd. Ik hoop dat dat gebeurt. Samen na het verdriet. Dat al voor ons zal komen. Mr. I need Ik denk graag terug aan het prille begin. Maar de tijd ging te vlug. Het besluit deed recht. Wie van ons is er slecht? Geen een. Sort for your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 I'm a little lost without you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 Dat ik het niet geloven wou Maar ik lees de waarheid in die ogen terug van jou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 Van met tranen kun je mij nu niet meer raken. Ik heb met jouw verdriet niets meer te maken. Nee, met tranen kun je mij nu niet meer raken. Maar ik heb met jouw verdriet niets meer Op 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomer Liefde in, in de nacht, hij gaat wandelen op de grond. Liefde in, in de nacht, wat iedere man ervan verwacht. Met tijden, daar voel je je eenzaam. Verlaten, je bent van je stuk. Maar liefde kan mensen toch helpen, dat brengt weer een greintje geluk. Lieden in de nacht, de lichtjes flonkeren op de gras. Liefden in de nacht, waar men long komt naar je laag. Want het spel van de reclame, Beloft je s'nachts heel veel vertier Of kijk maar eens achter die ramen Ze bedienen hun brood met plezier 4.5 en in de ether op 106.9 straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7.